1 Uur. NPO Radio 1 Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. De Nederlandse Vrouwenploeg staat in de finale. En gaat voor goud bij de achtervolging. De heren moeten zich opnieuw opladen. En strijden voor brons. Nu het internationaal ook over de spelen met Juris Tobeniski. De Nederlandse schaatsmannen slaagden er dus niet in zich te plaatsen voor de finale op de achtervolging. Sven Kramer, Patrick Roest en Jan Blokhuizen verloren in de halve finale van Noorwegen. Het ging mis in Turijn door de vallende Kramer. Het ging mis in Vancouver door miscommunicatie. Het ging goed, supergoed toen het echt een groot doel was in Sochi. En nu gaat het mis bij de Nederlandse mannenploeg die eruit gaan tegen Noorwegen. Blokhuizen verloor onderweg de veer van zijn klapschaats. Op de streep gaven de Nederlanders bijna anderhalve seconde toe op de noren. De vrouwen plaatsten zich wel voor de finale. Irene Wust, Antoinette Jong en Lotte van Beek wonnen ruim van de Verenigde Staten. Ze nemen het in de finale op tegen Japan. Na de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder... vanaf volgend jaar extra verlof. Nu krijgen partners twee dagen doorbetaald verlof. Dat wordt een week...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 Minister van Nieuwenhuizen stelt de uitbreiding van Lelystad Airport met zeker een jaar uit. Ze komt daarmee tegemoet aan de omwonenden die twijfels hebben over de onderzoeken die zijn gedaan naar onder meer geluidsoverlast. Verslaggever Hans Andringa vroeg de minister wat haar ervan heeft overtuigd om de ingangsdatum uit te stellen. Het feit dat je iedereen er zorgvuldig bij wil betrekken. En ik heb nu gezien dat doordat we dat in de afgelopen tijd gedaan hebben... er echt verbeteringen zijn aangebracht. Er zijn echt verbeteringen in het proces, maar ook gewoon concreet in de, in de routes. En dat sterkt mij erin dat het ook belangrijk is... om dat altijd daar zorgvuldig de tijd voor te nemen. Die verbeteringen, wat houdt dat nu voor bewoners in? Wat gaan ze er minder van merken? Nou, in een heel aantal gevallen uh, betekent het dat er niet meer over woonkernen wordt gevlogen... maar over uh, natuurgebied of agrarisch uh, gebied. Waardoor je minder uh, woningen eronder hebt. Dus ook minder mensen die echt uh, hinder daarvan ondervinden. In heel veel gevallen betekent het ook dat er hoger gevlogen kan worden dan aanvankelijk werd gedacht. Waardoor je als je al uh, geluidsoverlast hebt, die weer minder uh, zal zijn. Was het in de oorspronkelijke plannen zo dat er een heleboel herrie was en nu is er gewoon herrie? Nou, nee, ja, dat is altijd subjectief, uh, hoe je geluid ervaart. Maar het maakt natuurlijk echt wel uit of je op uh, 1800 meter een vliegtuig overkrijgt of dat dat 2700 meter is. En uh, nou, Op de, sommige plaatsen zijn het echt dat soort verschillen, dus dan denk ik dat dat substantieel winst is. Nu zegt u van ik ga proberen om het in 2020 dan wel open te krijgen. Er zit nog een... een ontsnappingsroute in. Hè? Hoe zeker is 2020? Nou, we hebben alles heel realistisch ingeschat. Er zijn drie werksporen die we nog moeten doen. En als je die allemaal netjes en zorgvuldig wilt aflopen... dan moet je ergens eindigen tussen het voorjaar en het najaar van 2019. En dat betekent dat je op tijd bent voor 2020. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de status van Suriname verlaagd. Investeerders lopen volgens Moody's een hoog risico... als ze beleggen in schulden van de Surinaamse overheid... Volgens de kredietbeoordelaar moet het land snel maatregelen nemen... om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Het stadionplein in Amsterdam krijgt een nieuwe naam. Het wordt het Johan Cruijffplein, dat heeft het college van BMW besloten. Er is voor het stadionplein gekozen vanwege de band met Cruijff... die won in 1972 bij dat plein in het Olympisch stadion de Wereldcup met Ajax.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 in Amsterdam is een van de hoofdverdachten opgepakt... van de mislukte poging om een crimineel... uit de gevangenis van Roermond te bevrijden. Verslaggever Remco Andringa. Ze hadden dat oktober vorig jaar willen doen per helikopter. Die ze hadden willen kapen. En ze hadden ook al een piloot geregeld uit Colombia daarvoor. Alleen de politie had het allemaal in de gaten... en wist, het, uh, wist op tijd in te grijpen. Het leidde op die bewuste dag tot een achtervolging... waarbij een van de verdachten werd doodgeschoten. En de anderen zitten nu allemaal vast. De verdachte werd vanochtend rond vijf uur van zijn bed gelicht, zegt de politie. Hij sliep in het huis van zijn broer in Amsterdam-West. De bouw van 45 windmolens in de Drentse veenkoloniën kan doorgaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. Bewoners zijn bang voor geluidsoverlast en slagschaduw... maar wisten de Raad niet te overtuigen. De Raad van State vindt het halen van milieudoelen belangrijker... Het windmolenpark komt tegen de provinciegrens met Groningen. Met de uitspraak van de Raad van State komt er een einde aan jaren procederen. Het ziekteverzuim in de zorg is sterk gestegen sinds de bezuinigingen en hervormingen van het vorige kabinet. Vorig jaar was dat 16% procent meer dan in 2013, heeft Dagblad Trouw berekend. De stijging komt vooral doordat onder meer verpleegkundigen, artsen en psychologen drie maanden of langer thuis zitten. Dat vertelt directeur Marike Schuring van Vernet Verzuimnetwerk... dat de ziektemeldingen registreert. Als je de geluiden hoort vanuit de zorg... dan heeft het toch wel veel te maken met uh, uh, ja, de toegenomen werkdruk. Hè, de complexe zorgvraag. Uh, en ook uh, het feit dat er gewoon te weinig mensen zijn die het werk kunnen doen. Ja, er moet flink op geïnvesteerd worden, ook in tijd. Het dus gaat niet alleen om geld. Volgens Vernet Verzuimnetwerk kan ook een deel van het ziekteverzuim... in de zorg worden teruggedrongen met een betere bedrijfscultuur... waarin werkgevers beter luisteren naar de klachten van het personeel. Het weer dan nog, droog en vrij zonnig. De temperatuur stijgt langzaam tot een graad of vijf. Later vanavond en vannacht vriest het twee tot vijf graden. De komende dagen blijft het zonnig. Overdag verandert er weinig aan de temperatuur. Het blijft maximaal vijf graden. ANUB Verkeersinformatie. Er zijn problemen op de weg rond Utrecht op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Everdingen en Noordeloos. 9 kilometer verder met 20 minuten vertraging. Dat komt door een gestrande auto. De rechte is dicht. Omrijden kan via de A2 en de A15. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht voorknopend rijnsweert, 3 kilometer met daar zo'n 10 minuten vertraging. Dat hangt dan weer samen met een andere kapotte vrachtwagen op de A27 bij knopend Lunetten. En daar is één reis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 NTO Radio 1. Radio Olympia. Igozel, Radio Olympia en Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. En we zijn bezig met de competitie, Jawel, bij de mannen en bij de vrouwen. En Sebastian Timmerman, jij hebt de laatste stand van zaken. We hebben de troostfinales gezien bij de dames. Dat gaat dus om de plaatsen 5 tot en met 8. China vijfde geworden, Duitsland zesde, Polen zevende en Korea laatste geworden. Achtste dus op die ploegenachtervolging bij de vrouwen. Voor de mensen die dat willen weten. We zijn nu in afwachting van die troostfinales bij de mannen. en. En dat lijkt me belangrijker. We hebben meer informatie over de veer. De veer van Jan, de veer van de schaats van Blokhuizen... die met materiaal rijdt dat behoorlijk nieuw is... waar eigenlijk sinds dit seizoen vele schaatsers op zijn overgestapt. Alleen bij dat nieuwe materiaal horen ook nieuwe veren. Maar Jan Blokhuizen vond die nieuwe veer te stijf... en heeft dus de veer van het oude systeem zeg maar, in zijn schaatsen uh, gestopt... in dat klapmechanisme. En die veer is dus eruit gesprongen. De veergate gaat door wat dat betreft de Nederlanders de. straks... in de strijd om het brons bij de mannen. Gaan dadelijk dus bij de mannen kijken naar de troostfinales. En dan aan het einde van dit uur... dan beginnen de finales. Eerst bij de vrouwen voor het brons en voor het goud. En dan daarna bij de heren. Sebas? Ja... Dat is wel een risico, hè? Dat hij heeft genomen. Dat is een groot risico, Want ja, ik begrijp ja. van Mark Tuiten dat die dingen om de havenklap breken. Ja, maar ook de nieuwe veren uh, trouwens, hoor. Want ja? Michel Mulder is het dit seizoen ook overkomen. Uh, tot twee keer toe. Ja. Uh, zelfs ook op belangrijke momenten. En dat waren wel de nieuwe veren. Oké, okay. dus, ja, geen ja, pijl uh, op te trekken nee. dus. Er is nee. nog werk aan de voor uh, de schaatsmakers. En bij ons aan tafel zit nog altijd minister van Sport... Bruno Bruins. Over veren gesproken en veren later gesproken. Vorige week uh, moest uw ploeg ook... Een Laten, namelijk uh, uw ploeggenoot Halbe Zelstra. Zeker. En zoiets uh, trilt nog lang na, kan ik uh, je wel vertellen. Op welke manier? Nou ja, er wordt iemand uit je team uh, gehaald. Dat team ben je net aan het bouwen. Of is de premier aan het bouwen. En het, met elkaar ben je vele uren uh, Dat net bezig. Net op weg, hè? Net die honderd ja, dagen achter de rug. Exact. En dan zijn de drijven heel zuur. Uh, en dan wordt je afgerekend op één moment... terwijl Halbe ja, al elf jaar actief in de politiek uh, is... En een supergoeie collega en hij weet heel veel uit die uh, onderhandelingen. Uh, mm -hmm. En ik ben pas later uh, daarvan gekomen. Dus uh, je mist eigenlijk een soort uh, ja, verklarend woordenboek. Hij weet heel veel ja. van die afspraken die zijn En ik begreep, om nog even de link met de topsport te leggen, dat, dat hij uh, eigenlijk had toegewerkt, dat we zeggen, zijn hele loopbaan naar, naar, naar deze job. Hè. Hij wilde minister van Buitenlandse Zaken worden. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, ik weet wel dat hij als een vis in het water uh, was. Uh, op vrijdagochtend komen internationale aangelegenheid altijd op de kop van de agenda. En daar uh, kon hij veel en boeiend over vertellen. Ja. Maar zijn positie was ook wel onhoudbaar geworden, toch? Ja. Ik denk dat, het, uh, dat hij de goede keuze heeft uh, gemaakt. Maar dat is zo makkelijk gezegd als je iemand zo uh, plezier ziet hebben in, uh, in, in zijn werk. Dus het is zwaar balen. Ik heb hem uh, afgelopen week nog eens eventjes, uh, even gebeld. Ja, er dat, uh, dat komt uh, na regen vast wel weer zonneschijn, maar dit, dit is wel even gewoon heel dik balen. Dit is gewoon echt uitschakelen voordat de strijd uh, begonnen is, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou, hier uh, is de strijd ook uh, anders gelopen dan we hadden gehoopt. Uh, maar goed, uh, we staan nu inmiddels op 14 medailles. Uh, zes goud, vijf zilver, drie brons. Stemt u dat tot tevredenheid? Ja, meneer Rodius, dat is ten erg top tevredenheid. Ja. En laten we eens kijken wat er nog bij, uh, bij komt. Nou. En de vraag, hoeveel er nog bij komt, ga ik niet beantwoorden. Dat moeten we echt de komende dagen maar eens eventjes... zien. Vandaag in ieder geval één. In ieder geval één medaille komt er vandaag bij. Ja. Volgens mij twee. Ja, oh nee, één. Nee. Ja, ja, ja, kijk, ja Patrick, twee, dat ja. is dus de faal waarin je dan intrapt. Um, nou, begrepen we dat er weer 10 miljoen extra... heeft u weer gereserveerd voor de topsport. Ja. In de nieuwe begroting. En, en waar gaat u dat aan besteden... Nou ja, verschillende dingen. Kijk, wij doen het natuurlijk als uh, klein landje ja. eigenlijk best wel goed in de, in de topstort. Uh, we staan eigenlijk altijd wel bij de top 10 uh, mm -hmm. landen. Als je nou kijkt met hoeveel sporters we hier zijn... met hoeveel sporters Canada bijvoorbeeld eh, is... en toch staan we nou ja, maar één plekje verschil, een verschil in de medaillespiegel. Maar ja, het gaat natuurlijk niet vanzelf. Dus de komende tijd, als we ook in die top 10 of in de buurt van die top 10 willen blijven... Ja, dan moeten we meer aandacht hebben ook voor andere sporten... andere sportprogramma's. Dus ik denk dan aan drie keer uh, drie basketbal. Uh, skateboarden uh, wellicht. Maar niet alleen Olympische sporten, ook Paralympische sporten. Dus uh, para-roeien of para-badminton. Daar ja. meer uitgebreide programma's uh, voor maken. En waarom vindt het, kunt u dat uitleggen, waarom vindt het kabinet belangrijk dat er, dat er geld, dat er dus ook zelfs extra geld gaat naar topsport? Het belang van topsport? Nou ja, het is natuurlijk een enorme uh, zichtbaarheid. En ik geloof dat als je de beleving hebt van sporten en sporters die enthousiast zijn over hun werk, dat dat zien sporten, doet sporten, daar, daar, je komt ja. erdoor in uh, beweging. Er zit een enorme spirit in. En hoe dichter je er met je neus op staat, zoals wij hier vandaag... Ja, dan word je gewoon bijna letterlijk geraakt door de uh, sport. En dat is natuurlijk heel, heel belangrijk. En voor, voor topsport was 30 miljoen al gereserveerd. Er komt dus nu 10 miljoen bij. Is 40 miljoen dan genoeg? Nou, laten nou, we eerst nog eens kijken in deze Olympische periode. Dus het is niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren komt er geld erbij. Hè. Dus tot en met 2020. En dan bij de volgende Olympische cyclus moeten we misschien weer eens opnieuw kijken... Maar het is wel, en dat wil NOC en NSF natuurlijk ook graag... wat langere lijnen maken. Niet alleen van één jaartje zeggen dat 10 miljoen... maar echt gewoon langere lijnen maken. En de voorbeelden die ik gaf... skateboarden en drie keer drie basketbal... maar ook die parasporten... Dat, zijn, dat moet je zien als voorbeelden. Die, die uitwerking moet ook door NOC en NSF worden gedaan. Zij bepalen uiteindelijk... Welke sporten dat budget gaan krijgen. Ja. Ja, en u wil het ook vooral steken in talentontwikkeling. En dan niet alleen de sporttalenten, maar ook de coachingstalenten. Ja, zeker. Want ja, uh, die talenten die moeten allemaal wel gescout en gevonden uh, worden. En ja, hoe systematischer dat je dat kunt doen... dat je daar meer tijd structureel in kan steken... dan kunnen we misschien weer meer talenten... en ook in andere sporten uh, opdoen. Ja, maar dat zou de kunst zijn. Wiebouw, zoals uh, vorige week nog in Nederland... He, toen de Olympische Spelen hier uh, losbarsten in, in Zuid-Korea. Het duurde ook niet heel lang voordat de eerste schaatsrel er alweer was. We hebben het natuurlijk over het verhaal het uit Ardema, Matchfixing, ja of nee... U kreeg zelfs kamervragen werden gesteld. U wilde daar zelf meer in duiken. Heeft u het al helemaal kunnen uitzieken hoe dat zit? Nou, volgens mij uh, is er sindsdien uh, een verklaring geweest van Adema. Dat is een ja, verklaring zeker. geweest van het uh, IOC. Uh, dat helpt natuurlijk allemaal. ik ja, uh, dacht je... ga ik zo meteen vragen. Maar de, de, dat helpt bij uw ja, maar dat, je wil niet uh, dat besluit er... om er nog iets mee te doen. Nou, ja, je wil geen vraagtekens uh, laten. Dit is een verhaal van vier jaar uh, uh, oud. Ja, mm -hmm. Als die onduidelijkheid blijft bestaan... dan geeft dat ja, een, een onprettig gevoel. Dat wil je niet verbinden aan, uh, aan sport. Dat moet weg. Ja. Maar u zei wel, uh, NOC, NSF... Uh, had wel transparanter moeten zijn. Staat u daar nou nog altijd achter? Gaat u nog altijd mee in, uh, in, in gesprek met nrc -NZ? Nou ja, kijk, als, je het, als we het vier jaar geleden transparant hadden gemaakt... dan hadden we waarschijnlijk nu deze discussie niet uh, gehad. Ah, dat vind ik dan onprettig. Misschien zijn er wel goede ja. redenen van geweest. Maar als ik het toen had geweten, dan hadden we er nu geen item over gemaakt. Patrick en ik verbaas ons wel een beetje dat dat zoiets... als ik voor jou mag spreken, toch? Altijd. Dat dat dat... dat in de Kamer komt, dat het bij u terechtkomt. Het... Je zou denken, dat is bij NRC-NSF. Ja, die moeten nou ja. dat gewoon afhandelen. Waarom, waarom gaat de Kamer zich daarbij bemoeien? Ja, dus, uh, de, de, de Kamer mag natuurlijk over allerlei onderwerpen uh, vragen stellen. Ja. En ik denk ook dat die vragen een beetje in deze lijn zijn, uh, zijn bedoeld. Uh, zullen we transparant zijn over uh, dit ja. soort zaken? Dus, uh, maar moet de, die moeten ze dan toch stellen gewoon aan NRC-NSF? Nou ja, misschien moet ik bij de antwoorden ook wat te raden gaan bij NRC-NSF. Ja. Maar het IOC heeft gezegd van, oké, okay, het is, het is goed afgehandeld. Dus de, ang, de angel is er nu wel uit. Mijn wel. Ja. Ja. Dan nog even terug ook naar het, uh, het, het geld van uh, het kabinet. Want de jaarlijkse sportbegroting is toegenomen van 136 miljoen naar 156 miljoen. Yes, dat is een verhoging van 18,5 procent. Wordt sport serieuzer genomen of is er gewoon eigenlijk meer geld te besteden door dit kabinet? Nou, misschien allebei wel een beetje. Er is inderdaad meer geld te besteden. En ik denk ook dat het uh, prettig is om niet alleen in topsport te investeren, maar ook in Sport en ook in sportevenementen. Dus daar gaat het andere geld uh, uh, naartoe. Het we... moet wel lekker zijn voor u als sportminister. Ja, dat, is ook, dat is ook prachtig u natuurlijk. U mag hier komen en uh, gewoon ja. eigenlijk 10 miljoen uitdelen. En, en de sportbegroting ja. was al oh, opgepind. Het is, het, is, het is namens het uh, kabinet natuurlijk. En het is natuurlijk wel ook een... Nou, u ziet hier wel een beetje te gloeien. Even stralen. <laughs> nou, dankjewel. Maar het is uiteindelijk natuurlijk in de, in de begroting gezet. En de Kamer heeft ook gezegd. Maak er nou een beetje haast mee. Met de besteding van dat geld. Wacht daar nou niet. Ga daar nou niet het hele jaar 2018 over praten. Maar probeer het voor de vakantie te fixen. Want dan kan er in 2018 ook dat geld nog nuttig gebruikt worden. Zeker. Praat. En de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Oh, is dat zo? <laughs> ja, dat is ook een sport. Ja, <laughs> om die te winnen. Nou ja, maar goed. Dan zeg je gemeenteraadsverkiezingen. Kijk, uh, de sportbegroting op rijksniveau. Oh, gaat dan de richting 160 miljoen. Maar echt een veel fout wordt uitgegeven bij, bij gemeenten. Die sportvoorzieningen, maar ook al die aandacht voor de Sportverenigingen, voor de coaches, uh, voor al die vrijwilligers. Dat gaat echt, uh, ik denk, op landelijk niveau... wat alle gemeentes eraan uitgeven. Dat is denk ik het teamvoudige wat, uh, wat het Rijk doet. En vindt u het nou mooi om over politiek te praten... of heeft u het weer liever uh, over de sport? Over wat hier allemaal nog staat te gebeuren op de Olympische Spelen? Het zijn allebei goed. Het is, het is nu, ja, het is nu uh, sport en ik vind dat fantastisch. Nogmaals, ik was niet eerder bij de Olympische Spelen. Maar naast de sport uh, heb ik ook uh, medische zorg in de portefeuille. En ja, dat is ook een enorm groot en breed onderwerp. En er valt nog zoveel op te, te leren. En uh, ja, nou, daar ben ik de komende tijd nog wel mee, uh, mee zoekt. Je ja. loopt het risico dat als je je inwerkt op zo'n nieuw vak... Mm -hmm. dat je over mensen, over instituten, over onderwerpen spreekt... waar je nog te weinig van, van weet. Dat lijkt me zo de, moeilijk. Ja, en de volgorde wil je liever omdraaien. Dat je eerst met de mensen, met de instituten hebt gesproken... Ja. Dat je je overal hebt ingelezen en voorbereid. En dat, dat je niet altijd die tijd hebt... Ja, dat vind ik soms best, ja, ja, best ingewikkeld. Je bent toch niet begonnen? Of mensen beginnen al te zeuren van uh, waarom niet zus en waarom niet zo? Dat nee, is... nee, nee, nee. Er wordt natuurlijk nooit gezeurd. Nee, okay. dus er wordt hooguit gevraagd, gevraagd. of er Ik voel me wel uh, uh, goed uitdrukken. Maar zo is het wel toch, hè, dat mensen meteen dikke u willen weten. dat terwijl... is nog niet eens wat ingewerkt. Nou, nou, maar die, die ruimte wordt ook wel geboden. hoor. Als ik de gesprekken zo meemaak, dan, dan ervaar ik ook wel, uh, wel ja. ruimte. En daar ben ik ook wel blij mee. Want het is natuurlijk uh, ja, de zorgbegroting. We hadden het net over sport. Dus dat gaat naar de 160 miljoen. Maar de zorgbegroting, all by all, is richting de 80 miljard. Ja. Dus nee, daar moeten hier, we ook gaan zorgen. En dat wordt de uitdaging voor de komende jaren. Om die kosten te beteugelen. Want het is nu al de grootste, het grootste hoofdstuk van de rijksbegroting. Nou, daar, daar moet een keer, ja, dat, Je kunt niet eindeloos blijven groeien. Nee, dus dat, nog, is, dat is pas echt een, een om dossier. Om nog maar te zwijgen He? over de 100.000 extra handjes die aan de bedden moeten komen. Zeker. Ja, waar nee. moeten die vandaan komen? Nou ja, dat, wordt, uh, dat is een hele moeilijke uh, opgave. Maar je hoopt natuurlijk nog een hele hoop mensen te interesseren voor het vak van de zorg. Niet alleen mensen die nu van school komen. Maar ook mensen die op latere tijd uh, uh, misschien de overstap willen maken of werkloos zijn geworden. Dus zij instromers in het jargon. Uh, dat, dat mensen dat, dat ook leuk vinden. En dat, uh, ja, we moeten het naar eens op zoek. En als je kunt etaleren hoe mooi dat vak van de zorg is. dan dat daar een zekere aantrekkingskracht vanuit gaat. Ja, dan ga ik samen met de collega's, met Hugo de Jonge en met Paul Blokhuis gaan we daar de komende jaren veel energie in steken. En gaat dat procentueel dan ook net zoveel geld toe, uh, naartoe als uh, naar, de, naar de sport? Ja, pro, pro, dat is een moeilijke vraag. Hoor. Nee, nee, dat is helemaal geen moeilijke vraag. Want procentueel is, er 18, uh, is de, de sportbegroting 18,5% gestegen. Dus of de zorgbegroting ook 18,5% mag nee, stijgen? Nee, nee. Zoveel, nee, zoveel zal het niet, uh, niet zijn. Er zit wel een, een flinke plus uh, in. Dat 8, 9 uh, miljard. Maar op een begroting van 80 miljard is dat geen 18%. Nee. Mr. Bruins, um, zometeen natuurlijk nog die finales gaat u meemaken. Maar even terug te keren naar de sport. Hoe ziet uw programma er verder nog uit? Wat, uh, en hoe lang blijft u nog? Uh, we blijven uh, morgen nog. En we zijn er overmorgen nog. Uh, morgen ga ik in ieder geval kijken naar Michel Dekker. Dus, uh, de berg in? Naast, groen, naast uh, de berg. In het Zo, ja. uh, we gaan morgen het short uh, beleven, de mannen duizend meter, de vrouwen. En ik was eigenlijk van plan, dat heb ik nog nooit gezien, uh, bobsleden. Hoewel daar geen Nederlander uh, uh, meedoet, heb ik begrepen, maar ik, ga, uh, ik ben van plan op vrijdagochtend zelfs bij het bobsleden gaan. En okay. u geniet ook van Direct, hè? De band, die uh, speelt ja, in het uh, Heinekenhuis, ja ja. Ja, ja. ja, waar ze ook spelen. Ja, ja. geen ja, ja, ben je, hè? Ja, je dat zeker weten. <laughs> ja. De mannen zijn gisteravond uh, aangekomen. We hebben vanmiddag even gesoundcheckt, hebben even gekeken. Maar dat wordt, uh, dat wordt een mooie avond. Minister van Sport, Bruno Bruins, dank u vriendelijk voor uw aanwezigheid. Wij uh, draaien altijd een Nederlandstalig plaat, dus het kan geen direct zijn. Maar wel dus uh, echt Nederlands fabrikaat. Want op deze dag van de ploegenachtervolging willen wij hem graag horen zingen. Bram Vermeulen met het nummer Doe het niet alleen. ook niet alleen. Die deed samen met zijn band... de toekomst. En wij doen het ook niet alleen. Want wij hebben Sebastian Timmerman. En die heeft zitten kijken naar de troostfinales... bij de mannen op de ploegenachtervolging. En er moet nu ook een Italiaan getroost worden. Want hij heeft flink wat pijn... in zijn rechterenkel. En dat is niet de minste. De nummer drie... van de Olympische 10 kilometer. Nicola Tumolero. kwam ten val. Net nadat Italië vijfde was geworden... in de ploegenachtervolging. Namelijk beter dan Japan... Canada zevende, Amerika achtste en laatste. Maar net nadat Italië was gefinished... was het Riccardo Bugari die onderuit ging. De balans kwijtraakte. En die nam in zijn val Tumolero mee... En die ja, bleef een soort van haken of zo met zijn, zijn rechte enkel. In ieder geval wordt hij op dit moment uh, van het middenterrein afgedragen op een brancard. De enkel is al helemaal ingetaapt. En dat uh, lijkt dus op een uh, enkelblessure. Doet een beetje denken aan uh, uh, wat we eerder zagen uh, bij het uh, short -track met Elise Christie... En op deze manier gaat Nicola Tumolero van het ijs. Op een ja, trieste manier is dat natuurlijk toch altijd Italië. Dus vijfde geworden. De wedstrijd ligt nu even stil. Het ijs wordt verzorgd. Dat was trouwens ook wel nodig na die valpartij van Bougarië en Tumolero. En dan gaan we strakjes over een half uur verder... met de finales van de ploeg en achtervolging. Eerst eens bij de vrouwen. Met Nederland in de strijd om het goud. En dan bij de mannen waar Nederland dus hoogstens nog het brons kan halen Als het tenminste wint van Nieuw-Zeeland. Pas op, nu volgt de mening. De Druktemaker! En de Druktemaker van vandaag is Pieter Derks. Nou, één ding weten we nu in elk geval zeker. Lilian Marijnissen zal nooit in halbe Zijlstra-achtige problemen komen. Ze kan gewoon zeggen dat haar hologram in de dacha zat. Wat een vondst, een hologram. Ik denk dat dit wel eens de belangrijkste politieke ontwikkeling van dit jaar zou kunnen betekenen. Eindelijk hoeft Geert Wilders niet meer met al die dubieuze types te werken... waar steeds maar gedoe van komt. Hij kan gewoon met 19 hologrammen van zichzelf in de kamer gaan zitten. Thierry Baudet kan zijn hologram naar de kamer sturen... en dan zelf toch gewoon lekker gaan lunchen met de een of andere extreemrechtse idioot ideeën uit te wisselen niet, omdat hij het ermee eens is. En Mark Rutte, ach Mark Rutte, ik denk dat als Mark Rutte een hologram van zijn lachende zelf in vak K zet het zomaar wel eens drie jaar zou kunnen duren voordat we erachter komen dat het een hologram was. Alleen Jesse Klaver gaat in de problemen komen, want als Kees van der Staaij straks ook een hologram heeft, zijn we op het punt dat zelfs de SGP hipper is dan GroenLinks, en dat gaat pijn doen. Het is natuurlijk wel de definitieve doodsteek voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is elke vier jaar hetzelfde droevige liedje. Lokale raadsleden doen hun best voor het regelen van een rotonde... of thuiszorg of onderwijs of allerlei andere dingen... die Den Haag over de gemeentelijke schutting heeft geflikkerd. En net voordat ze hopen daar bij de verkiezingen... eindelijk voor beloond te worden... komt er een landelijke pipo dwars door hun campagne heen fietsen. Tot nu toe had je dan alleen het voordeel... dat die landelijke pipo's maar op één plek tegelijk konden zijn. Maar dat is nu dus verleden tijd. Lodewijk Asscher heeft nu de mogelijkheid... om de PvdA op één avond... zowel in het dorpshuis van Winsum... als op het stadhuis van Maastricht aan een nederlaag te helpen. En je kennende gaat hij daar optimaal gebruik van maken. Op de een of andere manier vind ik het hologram... een fascinerend symbool voor onze politiek. Het is bijvoorbeeld alleen maar zenden. We horen al jarenlang dat er een kloof is... tussen de burger en de politiek... dat er beter naar de burger geluisterd moet worden. En dan komt de SP met het briljante idee... om de burger gewoon tegen een hologram te laten schreeuwen. Wel lekker hoor, daar niet van. Ik zou best een hologram van de baas van de NRA... in de woonkamer willen hebben. Om naar elke schietpartij even ergens heen te kunnen met mijn woede. Maar ik weet niet of dit de kloof gaat overbruggen. Vooral ook vanwege een ander probleem met het hologram. Hij of zij moet natuurlijk wel iets te melden hebben. Een hologram met een betoverende speech, dat zou geweldig zijn. Een holo Martin Luther King, dat lijkt mij een indrukwekkende ervaring... maar alleen voor de vorm heb je er weinig aan. En ja, er was één inhoudelijk punt. Holo Lilian Marijnissen riep op om bij het referendum over de sleepwet... tegen te stemmen. Vooral omdat dat dan een stem... voor het referendum zelf zou zijn en dus tegen het kabinet. Kortom, ze wilde er een sleepreferendum van maken. Een referendum over alles waar je voor of tegen kunt zijn. En dat is nou, juist het beste argument dat de tegenstanders van het referendum hebben die krankzinnige redeneringen die je er altijd gratis bij krijgt dat het altijd over iets anders gaat dan waar het echt over gaat, omdat er altijd iemand roept dat een stem tegen de sleepwet een stem voor vrije meningsuiting is en dus een stem tegen de lange arm van Erdogan en dus een stem voor de Koerden en dus een stem tegen Assad en dus een stem voor de wereldvrede en dus een stem tegen Hitler en dat je dus wel een enorme neonatie moet zijn om nog voor te stemmen. Een matig verhaal wordt gewoon niet beter als je het op vier plekken tegelijk vertelt, dat wil ik maar maar goed, misschien ben ik gewoon een oude zeikert. Het is natuurlijk wel een hartstikke geinige gimmick. Eindelijk een beetje transparantie bij de SP. En het heeft ook zo zijn voordelen. Als Lineal nou die hologrammen hun salaris aan de partij laat afdragen... kan ze zelf eindelijk de hele salaris houden. De enige vraag die overblijft... krijgen ze straks ook vier keer reiskosten vergoed. Dankjewel, Pieter Dijks. Op de lange, smalle latten stond vanavond een dame met Nederlands bloed in de aderen. Laurien van der Graaf woont al jaren in Zwitserland. Maar haar wieg stond een gecht in de Nederlandse plaats. Nieuwkoop met Nadine Veendrich. hoopten ze de Zwitsers aan een Olympische medaille te helpen. Op het langlaaf onderdeel Teamsprint. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. zingt de zangeres van dienst tijdens de langlaufwedstrijd zou Zwitserland dat ook gedacht hebben... toen het talent op de cross-country aan het licht kwam van Laurien van der Graaf. Nee hoor, ze verhuisde al op jonge leeftijd met haar ouders van Nederland naar Zwitserland... ging daar sporten en dan kom je al snel bij een sport als langlaufen terecht. Maar, vraag ik aan de collega's van de Zwitserse omroep, wat is ze nou... Een Nederlandse-Zwitserse, een Zwitserse-Nederlandse Zwitserse, of. beide. Uh, ze is Schweizerin. Ze is in Davos aufgewachsen, is dort zur Schule gegangen, hat dort Skifahren gelernt, langlaufen gelernt. Maar ze is stolz op die holländische Wurzeln. Ze redet sehr goed holländisch. Ha, ze heeft haar Nederlandse Roots dus nooit verloren. Dat is mooi. En haar vader trouwens ook niet. Die heeft speciale sjaals met beide landen erop. Er is op de ene Seite rot met een Schweizer, met het weiße Schweizer Kreuz. En op de andere Seite orange. Also er betont immer. Ze is Schweiz-Holländerin. Oh, oh. En vice versa. Oder aus eurer Sicht Holländerin-Schweizerin. <lacht> no, ja. Misschien moet Zwitserland dan toch vooraan. Ten slotte, ze woont er al meer dan 25 jaar. En waar ze in Nederland een grote onbekende is, weten ze in Zwitserland wel wie ze is. Deze getalenteerde langlaufster. Ze is schon een zeer bekend wintersport, is bij ons zeer wichtig. Wintersporten zijn populair in Zwitserland. Alpine skiën, natuurlijk voorop. Ski Alpine is zeer populair. Maar ook langlaufen wint aan populariteit. En zaten hebben we vele vreugde aan de leistingen van Laurien van der Graaf. Dat is trouwens ook Zwitserland. Voordat we haar te spreken krijgen. Zijn we een hele tijd kwijt? Want ze moet het Zwitserse journaaien in drie talen te woord staan: Italiaans, Frans, Duits. Nou, dan eens even kijken hoe het staat met het Nederlands van de vrouw die een echte Zwitserse sport beoefent. Ja, precies. Also, skiën is, is natuurlijk puur Zwitsers. En, uh, maar ik zeg altijd, het skaten vind ik toch wat mooier. En dat is een beetje als het gaat in Nederland. Dus uh, kan ik een beetje van een bal erbij hebben. Ja. Nu moet je natuurlijk aan Nederlanders een beetje uitleggen. Ik zal maar zeggen, langlaufen voor dummies. Jij bent gespecialiseerd in die sprint. Wat is daar het zware van en het moeilijke van? Uh, het moeilijke is gewoon dat je gewoon je tempo inschat. Als je nooit echt over 100% gaat en altijd weet dat ja, je op het eind nog alles, alles kan geven. En dat is dan, uh, je gaat niet alleen over één ronde, sondern het gaat over twee, drie tot vier rondes. En uh, dan moet je gewoon precies weten wat je kan en wat je niet kan en hoe snel en wanneer je kan lopen. Ja. Dus je moet heel goed je krachten kunnen inschatten? Ja, je moet ze heel goed kunnen in inschatten. En plus je hebt natuurlijk heel veel tegenstanders in, uh, tegen die je uh, moet lopen. Dus het is ook nog heel erg tactiek. En dan ben je gespecialiseerd in dat skaten. Dus niet in zo'n spoor, maar een soort vrije stijl. Ja, het mooie is het gewoon dat het uh, ja, een beetje vrijer is. Uh, je hebt veel mogelijkheden, Het is ook erg tactisch en je bent niet gebonden aan die sporen... En uh, ja, dat vind ik het leuk, als ik met mijn tegenstander een beetje kan spelen en kijken wat hun doen. Ja. En nu wordt er in Nederland natuurlijk wel gedacht van, uh, hey, dat is wel leuk als iemand lang Dan Kan ze niet voor ons uitkomen, maar zit je gewoon goed in Zwitserland? Nee, ik heb een erg leuk team hier en ik ben heel erg goed geïntegreerd uh, ja, in dat team. En het bevalt me, dus ik blijf heel bij Zwitserland. Maar het mooie is dan wel dat je je wel gewoon ook een beetje Nederlands blijft voelen. Ja, ja, natuurlijk. Of een beetje erg. Ja ik, ja, ik voel me natuurlijk ook Nederlands. Uh, en uh, ja, dat blijft ook zo. Ik ben er geboren en mijn ouders zijn Nederlands. Dus het is gewoon zo. En dan geht's los. Het team bestaat uit twee personen. Steeds maakt de ene een ronde. tikt de ander af. Dan mag de ander en zo gaat dat zes rondjes achter elkaar. Zwitserland heeft stille hoop op een medaille. Maar zover zal het niet komen. Want het gaatje met de top drie is vrij snel geslagen. En dan wordt het de vierde plaats. Ja, ik denk, uh, we zijn goed geweest. Uh, de vierde plaats is altijd een beetje aan de Olympische Spelen. denk je, ah, jammer. Maar uh, ja, de droom was zeker een beetje groter. Maar uh, de eerste drie teams waren erg, erg, sterk. En ik denk dat we kunnen tevreden zijn met een vierde plaats. Er staat er nog één op je te wachten. Auf Deutsch, hè? Ja, we niet <hierig> heel <hierig> veel. Al dus. Ja, Edwin er vanuit de Bergen. Wij kunnen het hier bijna niet horen. Wat, een, het is, hier, het is, hier weer, wat is hier gaande, uh, Jeroen? Ja, ik weet het ook niet waar. Ik zie een paar dansers en twee mensen heel hard schreeuwen. Dit is K-pop. Uh, maar de nou... Koreanen vinden het prachtig, want die doen allemaal mee met hun vlaggetjes. Ja. En nu valt het even mee, maar let op. Ja. Kijk. En daar is het applaus. We gaan even naar Sebastian Timmerman. Sebastien... Uh, jij hebt, het is, ik voel me net alsof ik daar een zit te plaat, jij hebt <laughs> ja. de opstellingen. Ja, nou let op, de hesjes zijn uitgereikt ja, aan. Wie trainde er? Wie Marit niet. Leenstra, Wust en Antoinette, Dion. Verrassend. Bij de vrouwen, dus nee, dat is niet verrassend inderdaad. Lotte van Beek, die werd ingezet in de halve finale. Die moet in de finale dus weer toekijken. Leenstra keert terug in de ploeg, maar ook Japan heeft weer teruggewisseld eigenlijk, had uh, Sato. Uh, vervangen voor Kikuchi in de halve finale. Maar ook Johan de Wit stelt nu gewoon weer zijn A-ploeg op. Dat wil dus zeggen Mio Takagi Ayano Stato tegen Nana Takagi. Kijk ik gelijk even of we al iets weten van de opstellingen bij de mannen Roest, Kramer Blokhuizen. Dus wederom geen Koen voorbij. bij de mannen dus in de B-finale tegen Nieuw-Zeeland. Roest, Kramer en Blokhuizen tenminste... Dat meldt nu het systeem dat wij uh, officieel voor onze neus hebben. Oh. It's bound to blow up in your face. I said it en I meant it.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 Be on top. I got my mind made up. Mind made. I got my mind made I got my mind made I got my mind made up I got my mind made up I got my mind made I got my mind made up <inaudible> ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Hey. I got my mind made Dit van Wolf. Mind made up. Radio ja, 1-presentator Misha Blok werd geboren in Zuid-Korea... groeide op in Nederland en is nu dus tijdens deze Olympische Spelen... terug in haar geboorteland. Ze stort zich vol overgave in de soms ja, bizarre Koreaanse cultuur. En de grote vraag is dan, trekt ze dit nou wel of trekt ze dit nou niet? Je hoort het iedere dag in Misha 6 high. En gisteravond ging ze naar een hoi-sik. Oftewel verplicht borrelen met je baas. Yes, yes. Hi. Hey. Het is dinsdagavond 9 uur in Seoul. En in dit restaurant vindt de Uesik plaats. De Uesik is een uh, werkborrel waarbij je verplicht mee moet. Als je baas zegt, je zegt, jij gaat mee borrelen, dan ga je mee. Wordt veel gedronken, wordt gegeten. De grote vraag voor mij is, trek ik dit of trek ik dit niet? Kijken Olympische Spelen, short track. En opvallend is dat veel uh, Koreanen al aardig uh, beschonken zijn. En hier aan een tafeltje zitten vier mannen, twee vrouwen. En ze werken bij Lotte Cinema, dat is een uh, bioscoop. Op tafel staan vier lege pakken sakezes volgens mij. Ze zijn net klaar met eten. En ze schenken elkaar voortdurend glaasjes bij... En de sfeer is al best jolig, uh, zo te zien. Leg eens aan mij uit, wat is een WSIC? Ja, Een Huesik, zegt hij, dat is een uh, samenkomst tussen uh, werkende mensen... met als doel dat je relatie onderling uh, beter wordt. En is het al verbeterd, jullie onderlinge relatie? Is ik toch Ja, hij zegt: dit is echt goed voor onze relatie onderling. En we kunnen nu I nog beter I samenwerken. Beetje rode wangen. Oh, yeah, uh, yeah, Dat is een maar zeggen. Uh, uh, ja, zegt hij. Ik like heb te veel gedronken. Want hoeveel heb je gedronken dan? Hoeveel glaasjes? Oh, het is een optimaal. Hij zegt: ik heb tien glaasjes sake so op. So en wie is jouw baas? Daar zit hij, de baas. Dus ik zal even naar hem toe lopen. Jij bent de leidinggevende aan tafel. Je hebt je werknemers uitgenodigd om te komen drinken. Moeten ze dan ook meekomen? is je nou ja, zegt hij. Mensen moeten wel komen naar de whiskey als ik zeg dat dat moet. Hoe vaak doen jullie dit met elkaar, drinken en eten? Maanja, Maanja. Dit doen we ongeveer één keer per week. Ja, zegt hij. Ik kan mijn stress kan ik gewoon een beetje kwijt tijdens zo'n whiskey. Maar als je één keer per week gaat drinken met jouw werknemers, de dag daarna heb je toch niks aan ze? Hebben ze allemaal hoofdpijn? Appendek. Ja, natuurlijk uh, hebben ze dan hoofdpijn, maar het is wel de moeite waard. Want het gaat om het bonden. En uh, mag ik een beetje proeven van je sake? Ah, dat doen we. Hectiek opeens? Er worden glazen geregeld. Ah, kom zo niet daar. Kumbe. Oh, het is heel sterk. Eén keer per week verplicht borrelen met je baas. Lekker eten, drankje erbij. Dag daarna weer om 8 uur in de uh, beginnen met werk. Best zwaar. Maar ik geloof er wel in dat dat de werkverhoudingen kan verbeteren. En de sfeer tussen de mensen onderling ook. Miss je oh yes! Nou, laat de baas het maar niet horen, want die gaat met eruit drinken binnenkort. Ja, wil je ook zien hoe die aangeschoten Koreanen eruit zien? Dan, ga dan naar NPO Radio1.nl voor het filmpje, of ga natuurlijk naar gewoon social media. Je kan ons op alle kanalen bereiken. Zeker, wij gaan uh, ons uh, opmaken voor het uh, klapstuk, de finales, de strijd om het brons en de strijd om het goud. We halen het nieuws van twee uur natuurlijk even wat naar voren, zodat we dat helemaal mee kunnen nemen. Annette en Mark. Anderhalve minuut nog te gaan. Totdat we dus daar de ster gaan. Ja. Laten we eens met die mannen beginnen die om de bronsvoeten stijden. Die moeten zich denk ik echt opladen voor zo'n wedstrijd. Want die hadden natuurlijk gerekend op ja. de finale. Nou, ik weet hoe het is. Ik heb uh, twee keer meegemaakt. Uh, allebei de keren met Sven Kramer in de ploeg ook. Uh, en dan zeg je wel tegen elkaar van... Uh, ja, kom op zeg. Dit gaan we niet over ons kant laten gaan. Ja. Die gaan vol voor brons. Maar onderschat Nieuw-Zeeland niet. Hè. Dat zijn knokkers, dat zijn vechters. Dat zagen we al in de halve finale. Die geven geen duimbreed toe. net? De vrouwen, om dan maar even die scheiding meteen zo ook te maken. De vrouwen hebben dus weer een wissel toegepast. Een verrechte kracht erbij. Ja, Volgens mij, oh, volgens mij was dit uh, al de hele tijd uh, het plan. Ja. We zien hier even de mascotte onderuit. Uh, ja, die ging die onderuit. komt erachter dat ijs glad is. Ja. Gelukkig in de, in de inrijbaan, dus dat er niet zo ja, meteen weer iemand uh, onderuit gaat. Maar uh, de vrouwen... Ja, ja, ik denk dat het heel erg slim is. Ze hebben in deze samenstelling heel veel succes ja. gehad. Lotte heeft het goed gedaan, maar dit was het plan vanaf het begin. Japan en, daar ja. Japan en Nederland konden echt relaxed die halve finale doorkomen. Dat ging natuurlijk ja. dus helemaal nergens over. Ik zie de Japanse ploeg ondertussen met trainer Johan de Wit even met elkaar in conclave. Een soort groepshuk, speech, groepshuk en met ja. een speech houden. Dit is Dit echt is waarvoor ze getraind ja. hebben. Dit is hun moment. Die en het, het moment vlucht. van Nederland, ze moeten diep gaan het, denk ik. Ja, ze absoluut. moeten echt het uiterste. Absoluut. Het uit komen. Ik sprak van de week Johan de Wit en die, ja, die heeft sowieso alle vertrouwen in de dames, maar die vertelde ook even de rondjes die die klokten. En uh, ze moesten 28's rijden, maar dat werden uh, een stuk snellere rondjes. We, We gaan dus, het allemaal beleven. Zometeen in spannend. het uh, volgende uur van Radio Olympia. Tot zo, nationaal. We willen samen over op duurzame energie. Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar windchefhund.com. Let op, u belegt buiten AFM Toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.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 Als ondernemer twee maanden op je geld wachten ook niet. O2 Factoring betaalt facturen van ZZP'ers en MKB'ers binnen 24 uur uit. Probeer ons uit. O2Factoring.nl. met het geld. We begeleiden u van A tot Z bij uw woningmatch. Ga nu naar match-homes.com. NPO Radio 1. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst.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 Het zou gaan om een van de hoofdverdachten, een van de organisatoren van de omsnappingspoging. Hij werd al een tijd gezocht en bleek ondergedoken te zitten bij familie. En deze man is de negende verdachte in de zaak. Volgens het parool is de verdachte Rachid L.M. Samen met een aantal anderen zou hij geprobeerd hebben om een van de hoofdrolspelers in de Amsterdamse Mokro-oorlog te bevrijden. Drie dagen na het vliegtuigongeluk in Iran... zijn de eerste lichamen van slachtoffers geborgen. Inmiddels zijn er 32 lichamen gevonden. Er zaten meer dan 60 mensen in het toestel. De zoektocht naar andere slachtoffers gaat moeilijk... omdat de rampplek op 4 kilometer hoogte ligt... het veel sneeuwt en het er min 20 graden is. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de status van Suriname verlaagd. Investeerders lopen volgens de organisatie een hoog risico... als ze beleggen in schulden van de Surinaamse overheid. Volgens Moody's moet Suriname snel maatregelen nemen... om de financiën op orde te krijgen. Een man van 30 uit Den Bosch zit vast... omdat hij in Rosmalen een peuter van twee omver zou hebben geschopt. Hij wordt ook verdacht van het slaan van een jongetje van vier in een winkel. De man is volgens de politie bekend bij hulpverleners. Bewoners van de neschio straat in Barneveld... zijn boos over de rode verlichting die sinds kort in hun straat is te zien... De kleur is bedoeld om vleermuizen te beschermen... want die zijn minder gevoelig voor rood. Maar als bijkomend gevolg krijgt de straat een uitstraling... waar bewoners niet op zitten te wachten. Het ziet er echt uit als een rosse buurt. Uh, dit keer niet in Amsterdam, maar in Barneveld. Hoe kan dit? Ja, het is geen gezicht, die, die vieze rode verlichting. En die naam die wij hier daarmee krijgen. Van, wat is dat hier voor een buurt? De gemeente Barneveld zegt dat er in overleg met natuurorganisaties wordt bekeken of de vleermuizen op een andere manier beschermd kunnen worden dan met rood licht. Het weer dan nog, droog en zonnig, het is een graad of vijf. Later vanavond en vannacht vriest het twee tot vijf graden. Morgen schijnt opnieuw vol op de zon en wordt het weer een graad of vijf. Vrijdag en in het weekend wordt het kouder. Op zoek naar een leaseauto met karakter?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 Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt, ik wil een beter bed. Nu alle selectmatrassen 2 halen, 1 betalen, al vanaf 299 euro. Kijk op beterbed.nl. Synthesis Software, trotse sponsor van Irene Wust. We willen samen over op duurzame energie. Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar Winchefunt.com. Let op, u belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NTO Radio 1. Radio Olympia. Ik was Radio Olympia in mean, Middag. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea met Patrick Lodiers en Jeroen Stompost. En nogmaals, goedemiddag. Ja, net stond Erwin Wennemars hier Noord, uh, naast mij ongeveer. En dan is hij aan het duiden voor uh, televisie... Wa wat er allemaal is misgegaan bij de mannen... en wat er goed gaat bij de vrouwen. En dan rent hij, dan moet hij echt rennen en sprinten... zo door de tribune langs de commentaarposities. En dan komt hij aan bij Sebastian Timmerman. En dan geeft hij eigenlijk ook weer alle uh, analyses. Dus op radio hoeft u toch uh, ook niks te missen? Nee, zeker niet. Hij rent zich suf. Hij komt uh, terug in goede conditie. Erwin Wennemers inderdaad weer naast me. En gezamenlijk kijken wij naar de eerste ronden. 2,5 ronde afgelegd van de strijd... ...om met Brons Amerika met Brittany Bowe terug in de gelederen. Hedderbergsma is er ook bij. En de derde dame is Mia Manganello. ...heeft een behoorlijke voorsprong opgebouwd op Canada. We moeten terug naar 2002... ...voor de laatste schaatsmedaille bij de Amerikaanse vrouwen. Chris Whitty en Jennifer Rodriguez wonnen destijds de medailles 2002. En zou het hier dan eindelijk weer eens lukken voor Amerikaanse schaatsvrouwen. En het lijkt er wel op. Te meer omdat bij Canada een van de dames het ook moeilijk heeft. En dat is Josie Morrison. En daardoor ligt Amerika inmiddels na bijna vier van de zes ronden... drie seconden voor op Canada. Ja, dat is natuurlijk een echt enorme voorsprong. De Amerikaanse dames krijgen het nu ook op moed. Die hebben Milano nu even op kop. Dat is echt de zwakke schakel in dit team. Die beginnen ook te, hameren, ha te haperen, maar het verschil is nog steeds heel groot. De Canadezen... Die hebben, die hebben een betere positie. Kijken hoe, of zij dan in die laatste rondes iets terug kunnen pakken. Het verschil is nog steeds, ja, het is nog steeds bijna drie seconden. De Canadezen lopen wel wat in. Maar de voorsprong van de Amerikanen is echt heel erg groot. De voor wie het individuele toernooi zingt teleurstellend verliep. Moesten net gewoon inhouden uh, om niet op Brittany Bow te klappen. Laatste ronde gaan we in. Amerika nog altijd aan de leiding. 2,3 seconden meer. Oh, rijdt op echt stil, op. Ik hoor. zou naar rechts duwen als ik Brittany Bow was. Weg jij, ga jij maar in laatste positie rijden. Maar Manganello blijft op kop. Bow duwt haar nog altijd aan. Terwijl Ivan nou, Ivan derde voor Dat Canada inderdaad terugkomt tot anderhalve seconde bij het ingaan van de laatste halve ronde. Oh, en Manganello gaat bijna onderuit in de laatste. De bocht bij Amerika. En dan gaat het brons uiteindelijk. Nou, nipt nog naar Amerika. Amerika nog net. 44 honderdste van een seconde voor Canada. Dat verschil werd rap kleiner. En zo pakt Hedder in ieder geval nog een prijs mee. Prijsje, prijs. Nou ja, afijn, brons is brons. Voor Amerika, voor Hedbergsma, voor Brittany Bow... die natuurlijk ook nog niks had. En voor Mia Manganello En dus voor het eerst sinds 2002, na 16 jaar... weer is een Amerikaanse schaatsmedaille... bij de dames Chris Whitty en Jennifer Rodriguez. Opgevolgd door Brittany Bow, Hedbergsma en Mia en de Nederlandse-Amerikaanse Carlijn Schoutens. Die namelijk uh, de vorige ronde reed. Maar Erben, dit was wel met de hakken dit over de Dit was ook een bizar, ook een slecht niveau hoor. Want de, de, de Amerikanen reden een slotronde van 32 seconden. Dat is echt heel langzaam. Maar goed, dat maakt niet uit. Wisten we wisten wel dat deze halve kwartfinale. of de, de, de, de, de strijd om brons. geen hoog niveau zou zijn. Hoog niveau gaat er nu wel komen. Want nu zijn namelijk het dat twee fantastische teams komen in de baan. Zeker weten, want als je kijkt naar uh, zeg maar de ploegenachtervolgingen... in de afgelopen jaren, dan heeft Nederland vaak gedomineerd. Nederland, olympisch kampioen in Sochi geworden, vier jaar geleden. Maar daar kwam Japan onder leiding van Johan de Wit... met de druk van de Japanse dames groter en groter... begon Japan toe te slaan in wereldbekerwedstrijden werd Japan wereldkampioen in 2005 in Ereveen... met Mio Takagi, Nana Takagi en Ayaka Kikuchi. Daarna Nederland weer twee keer, 2016 en 2017. Nu staan de twee beste landen van de ploegenachtervolging... bij de vrouwen tegenover elkaar in deze finale... bij de Olympische Spelen in Pyeongchang of Kangneung. Beter gezegd, de Olympische Spelen van Pyeongchang in Kangneung... Dat is de plaats waar de ijsbaan staat. En deze ijsbaan zit lekker volgepakt. Zoals we dat gewend zijn, dit Olympisch toernooi. We horen een klein Holland. Holland inmiddels van de tribunes opstijgen. Behoorlijk wat plukken Nederlandse fans. Zitten in de hal. Zij gaan aanmoedigen. Marit Leenstra, iedereen wust. En Antoinette de Jong. Eh, het is Leenstra die al klaar staat op dit moment. Bij de streep, of net iets achter de streep, wust meldt zich nu. En uh, nee, het was de jong trouwens die al klaar stond. Want nu is het Leenstra die zich ook meldt. Leenstra teruggekeerd in de ploeg. Zij moest toekijken in de halve finale hoe Lotte van Beek het prima deed. Bij Japan ook Sato teruggekeerd in de ploeg. Zij vervangt Kikuchi weer met Mio Takagi en Nana Takagi. Wereldrecordhouder Japan tegen Olympisch recordhouder. Regerend wereldkampioen. En regerend olympisch kampioen Nederland. Met Irene Wüst, die vandaag geschiedenis kan schrijven. Staat op 5-4-1. Vijf keer goud, vier keer zilver, één keer brons. Als zij wint, als zij goud pakt... gaat ze Lydia Skoblikova voorbij. En is Irene Wüst de succesvolste schaatser. Man of vrouw, alles ik erop geteld. Ooit in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Dat staat er ook nog eens op het spel. Maar nou. eerst natuurlijk gewoon dat goud... En hoe hoog zal de hartslag zijn van Johan de Wit? Japan, tot twee keer toe, afgetroefd, eerder dit toernooi. Op de duizend meter door Jorin Temors. Toen ging het om Cordaira en om uh, Takagi. Bij de 1600 meter was het Irene Wüst Al die bij de Takagi 10. af wist te troeven. Nu is het weer Japan versus Nederland. Twee toonaangevende landen bij het Vrouwenschaatse Wüst de, st de startster bij Nederland. Oeh. Dat ondanks de sterke start van Irene Wüst. 1100 seconde achter ligt op Japan. En dit zou wel eens een beeld kunnen worden van deze finale. Waarin het gaat om details. Waarin het gaat om honderdsten. Waarin het gaat om tienden van een seconde. Ja en Nederland ligt achter op dit moment 1600ste. En dat als we de, de gisteren of eerder... Dat was het in 1,1 seconde in het voordeel van Nederland. Dus Nederland heeft nu een duidelijk minder goede stad dan, dan de Japanse dames. Wat gaat het verschil zijn? Het verschil Oeh. loopt alleen maar op. Het is nu na anderhalve ronde. Twee tiende van een seconde. En de Japanse dames rijden heel erg mooi synchroon achter elkaar. Met een hele mooie rustige slag hebben ze de, hebben ze de tenens te pakken. Ja, Nederland komt weer wat dichterbij. Vijftienhonderdste van een seconde na de wissels aan het begin. Leen is nu de dame die bij Nederland aan de leiding gaat. Van Jong in tweede positie. Hier in Wüst op de derde plaats. Japan komt nu richting ons gegleden. Het verschil is maar een tiende van een seconde aan het einde van de derde ronde. Tenminste bijna aan het einde van de derde ronde. Nu is het dadelijk als ze we weer langskomen de derde ronde erop. Wel wat grotere onderlinge verschillen bij Nederland dan bij Japan. Maar Nederland leidt.